Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. distributeur uh, erg uh, veel spijt hebben dat hij dit heeft uitlopen stellen hoor, eerlijk gezegd. Vorige week hadden wij uh, iemand van uh, Coco aan uh, de telefoon. Ruben, Ruben Kramer van, uh, van de band. En Nienke Hut, dat is uh, degene die uh, overduidelijk hoort op uh, deze single. Broken Matches. Ik zeg gewoon gaan met die bananen en uh, wij trekken ons uh, weinig aan van allerlei uh, flauwekul uh, verschijnselen als uh, zijnde van ja, we stellen het uit en uh, noem maar op. Dus hebben we vorige week even gewoon een statement gemaakt in de richting van. En hebben we besloten broken matches gewoon vanaf nu elke week eventjes te gaan draaien. Totdat het moment daar is dat hij wel officieel uitkomt. Welkom bij dit tweede uur van deze Alternative FM waarbij we nog aandacht besteden aan Donata Krammers. We kennen haar van Non Sojo, maar ook van een oude liefde die ik ooit voor de band Uberig heb gehad. Want daar deed zij ook de vocalen op. En die band werd gevormd destijds... een bekende van Frank van Kasteren... van Kafka... van het afgelopen uur... namelijk Chris Kok... want die maakte deel uit van de Ubrich. En die andere uh, meneer van Ubrich was Marnix Dorrestein... die we kennen van X. En daar zaten eigenlijk al wat elektronische invloeden in... bij Ubrich. En uh, dat uh, is uh, uiteindelijk ook meteen de grondslag geweest... ook voor Marnix Dorrestein... om een beetje in de elektronica verder te gaan... Daarna heeft ook Marnix gebroken met de elektronica... want hij maakt nu ook gewoon eigen muziek zoals hij denkt dat dat gemaakt moet worden... Wars van alles en dat is ook weer terug te voeren op deze band die je net hebt uh, kunnen horen... ...want de muziekindustrie zit vol met allerlei ploerten en uh, doerakken en weet ik allemaal wat nog meer. Uh, de bedoeling was dat ik met een heel ander nummer zou beginnen... ...maar uh, schot uh, liet het weer even afweten, dus ik uh, moest iets uh, verzinnen. Dus daarom heb ik het maar omgedraaid, maar dit was eigenlijk de opening van de tweede uur. Standaard eigenlijk, maar goed, uh, de band is er uh, niet vuiger en vies erom. Het blijft natuurlijk gewoon uh, Black Operator en Desolation Blues. Ik hoop vanwege hem uh, op zondag 5 juli ook uh, te draaien. Dus Rob Harms, je bent al gewaarschuwd. You Als je ochtends tussen 10 en 12 ook uh, elektronica durft te draaien van uh, Yellow. Met pastips. Uh, dan heb ik ook de ballen om uh, bijvoorbeeld uh, dit al wekenlang uh, te draaien. tussen 10 en 12 van uh, Joe Martius. Het is wel een nummer uit. Uh, wat is het? 2018, 2019. Maar ja, wat de hek zeg ik dan altijd. Uh, het is uh, zo'n hitgevoelig uh, nummer. dat je hem uh, eigenlijk er niet meer omheen kan. Monsters. Een beetje geschreven naar de aanleiding, denk ik, uh, nadat Donald Trump uh, president van de Verenigde Staten is geworden. Want dat uh, kwam eigenlijk in het hoofd uh, van Johanneke Kralendonk uh, terecht. Ze had altijd als klein kind een beetje last van, uh, van leiders die ze dan uh, heel erg eng vond. En of dat uh, ook voor uh, de president van de Verenigde Staten geldt, ja, dat uh, weet ik dat niet. Uh, dat verhaal ken ik niet, maar uh, dat was wel mede aanleiding om uh, dit nummer over uh, te maken. Monsters van Joe Marches, daarvoor worden we Desolation Blues van niemand minder dan de Black Operator, dat uh, zijn ze. Dan gaan we eventjes uh, naar uh, een paar weken terug... in het uh, programma uh, van Zwaardvis van uh, Willem de Waard. zat daar ineens Ralph Heesen in... en ik uh, moest toch op een gegeven moment dat uh, met grote belangstelling volgen. Want Ralf had het in het binnen dat telefoongesprek over van... ja, wij maken muziek, maar dat wordt helemaal niet opgepikt... door de Nederlandse muziekplatformen. En al zeker helemaal niet van de Nederlandse muziekzenders. Toen dacht ik, kijk, wij zijn van die, uh, van die vrije geesten. Wij vinden eigenlijk dat uh, iedereen uh, daar uh, zoveel mogelijk uh, te horen op moet zijn. En die band, die klinkt gewoon heel erg gelikt. Niet alleen gelikt, maar ook gewoon... ze hebben een uh, fijne muzikale stroming... Beetje geënt op de Britpop, een beetje ook in de richting van het geluid wat je in typische Engelse steden hoort, zoals Manchester. En dat heeft er half een beetje ook verteld tegen Willem de Waard. Ja, dan denk ik, dan moet je dat ook laten horen. Hier is Lemon uit Amsterdam met Love Can Take Your Places. Je willen dit hebben eigenlijk uh, in het verlengde van Lemmen Ubrich. Die band uh, die bestaat niet meer. Wat, uh, wat ik wel heel erg uh, leuk verhaal vond. Uh, was er op de avond of op de middag. Dat ik bij de Grote Prijs van Nederland. bij de Singer-Songwriters-finale. toen stond ik met een van de juryleden. Menno Timmerman te praten. En uh, die zei: ja, uh, ja, goed, wat betreft de uitslag. Uh, daar uh, over die Songwriters. Uh, dat was wel duidelijk. Rogier Pelgrim ging uh, met de prijzen er door Maar hij zei toen bij dat gesprek: ga jij vanavond dan ook nog naar de Melkweg. om te kijken naar uh, de bands? Ik zeg: wil je weten wie er wint? Ik zeg nou. hij zegt: nou wie dan? Ik zeg nou, Uberig is uh, gewoon al het jaartje. En aan het eind van de avond bleek ik gewoon gelijk uh, te hebben. En van die mensen die daar deel uit van maakte, was Donata Kramars. En die heb ik toevallig aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Wat, ja, wat een verhaal, hè? Ja, ja wauw. Lang geleden. Ja, het is acht jaar geleden. Um, daarna uh, ben jij uh, No Soyo gaan doen. Dat, uh, dat heeft ook al uh, de nodige uh, ja, uh, materiaal opgeleverd. Maar de aanleiding voor vandaag is uh, jouw eigen werk. Want uh, ja. sinds, sinds vorige week heb je een single uitgebracht. Ja, precies. Ja. Ja. Het is ook niet echt helemaal het plan geweest, maar het gebeurde ja. vanzelf. Ja, ja hoe, hoe gebeurde het? Want uh, dit, dit is, ja, ik, uh, ik, ik las het en ik denk, ja, dan moet ik, uh, daar moet ik wat mee doen natuurlijk. Dus ik uh, volg je al zo'n lange tijd. Het is wel uh, een vriend van mij die vroeg mij om een liedje in te zingen. Hij heeft het gemaakt, hij heeft het geschreven uh -huh. en dat doe ik normaal niet. Nee. Uh, ik, ik schrijf gewoon mijn eigen nummers. en uh, ja, dat is voor mij een, een heel belangrijk, heel groot ding. En uh, toen vroeg hij dat. En ik zei van, ja, oké, okay, als, als, als jij dat vraagt... ...dan uh, ga ik er wel een uitzondering voor doen. En um, ja, toen heb ik het ingezongen. En dacht, nou ja, even kijken of er überhaupt iets mee gebeurt. En wat, wat zijn plannen daarmee zijn. En toen belde hij ineens en zei... ...hé, hey, dit nummer is opgepikt door, uh, voor door, door Sony, voor een Sony-reclame. Huh? Um, dus... Als je zin hebt, kunnen we het op jouw naam uitbrengen. Ja. En dan uh, heb je een leuk solo-ding. Want ik wilde sowieso iets solo gaan doen. Ja. Dus dit is nu een mooie, mooie gelegenheid. Ja. Um, en, en nou ja, met een Sony-reclame. Ik, ik, ik vond het heel erg prachtig. Die, die beelden heel prachtig hoe het gedaan was. En dat ja. liedje ook. En, uh, dus ja, toen, toen gebeurde het vanzelf. Ja. Uh, dus hij zit in een reclamespot van een elektronica-merk. Dit. Ja, ja? ja. Hoe is dat gegaan dan? Want uh, hebben ze dat nummer opgepikt? Of, of hoe dan ook? Is dat ergens bij de burelen van de, de grote jongens van Sony <laughs> terechtgekomen? Ik heb geen idee. Nee? Nee, ik weet alleen dat hij dit soort dingen vaker doet. Ja. Um, hij, heeft, uh, hij heeft een eigen label. Hij heeft een, uh, volgens mij een stuk drie eigen bandjes. En uh, hij werkt met heel veel jonge artiesten als producer samen. Mm -hmm. Maar hij doet ook reclame muziek. Um, dus ja. Ik weet niet, hij heeft gewoon allemaal, allemaal connecties in Brazilië trouwens. Hij, is, uh, hij uh, werkt en woont in Berlijn, maar hij is uit Brazilië en volgens mij is de deal ook in Brazilië ontstaan. Ja. Dus het is een vrij globaal uh, project. Ja, uh, een, een, een wereldveroverend project kan je, kan je eigenlijk wel zeggen. Ja, ja. zeker. Uh, uh, maar goed, is, maar je zegt: is dit een eenmalig uitstap of kunnen we dan toch nog iets gaan verwachten waarvan je zegt, nou uh, ik wil toch wel wat meer gaan uitbrengen? Ik weet het niet, ik vraag het maar. Ik wil zeker, ik wil zeker meer uitbrengen. Ja. Want uh, zoals jij al zei, onze band Uber Ich was een... Uh, ja, we waren drie creatieven en moesten onszelf uitleven. En uh, Nassar is al... Dus trouwens, Nassar is al eerder gestart dan Uber Ich. Ja, op ja. Gelijke tijd. ja. dus dat Dus ja, daar kan ik me helemaal in uitleven. Maar toch is er een soort diepe behoefte om... Mijn eigen, helemaal eigen ding te doen. En dat heb ik ja. nog nooit zo uitgesproken gedaan. Dus ja. Ik, uh, uh, uh, ja, is dit eigenlijk dan echt de, echt de eerste keer dat je dit zo uitgesproken hebt gedaan? Want ik weet ja. dat je ook in die periode dat je uh, aan het conservatorium in Amsterdam... heb je toch ook een aantal dingen onder je eigen naam uitgebracht. Uh, ik heb daar zelfs nog ergens uh, ja. Ja. Een, een verborgen uh, faaltje van uh, dat ik die nummers ergens heb liggen. Maar goed, ik ga ze niet draaien, want ze zijn niet representatief meer, vind ik. Nee, nee, zijn ze niet. En het was ook allemaal niet zo heel erg serieus. Het was heel nee. veel schoolwerk en ook... Um, nou, ik heb wel een, een uh, EP uitgebracht toen ik twintig was of zo. En mm. die was wel serieus, maar inmiddels staat die ook niet meer online. Want ja, er zijn heel veel dingen veranderd. En, en het, het was ook niet helemaal mijn sound of zo. Mm. En, uh, dus het is eigenlijk een, een soort nieuwe start. Een herstart. Ja. Ja. ja, dat zeg je dan in het Nederlands. Ik, ik ben niet Nederlands en niet vergeten. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Je, je, je komt, jij, komt, jij komt oorspronkelijk uit Duitsland vandaan. Dus, dus nee, dat weet ik. Maar voor. Kijk, je bent zo lang ook in de Nederlandse muziekwereld actief geweest... ...dat we voor jou als zijn, hè, een Duitse muzikant een uitzondering maken. Er zijn er maar een weinig ja. hoor. Dus dat... ja, Dank <laughs> dus, je ja. Maar goed, je bent nog, ik vind dat je dan een beetje verweven bent met de, met de Nederlandse popcultuur. En dat is ook een reden waarom we je, waarom we je draaien. Dat is, dat, is ook, dat is de achterliggende gedachte. Uh, maar goed, um, ja, we hebben eigenlijk alles uh, wel een beetje, denk ik, uh, verteld over You Are Invincible. Heeft yes. het, ja. Heeft het ook nog een echte lading, uh, de, de tekst? Ik zou bijna zeggen ja, als ik, het, uh, als ik alleen naar de titel kijk. Ja, ik vind, ik vind dus, het is dus, zoals ik zei, het is ja. niet mijn tekst. Nee. Maar het is wel één. Ja, ik ben wel echt blij dat dit bij mij is beland. Ja. Zeg maar. ja. <laughs> Want het is wel een sterke, een sterke message en het gaat heel erg om melancholische gevoelens en eenzaamheid. En, en ja, hoe je daar doorheen breekt. Dus zeker, zeker, in, ja, zeker in deze tijd, denk ik. Want ja. we leven eigenlijk ja. in, in een bizarre tijd, als ik het zo uh, omschrijf. En, dit soort, ja, en uh, Eenzaamheid, ja. is, daar hoort er zeker bij. Hmm. Ja. Dus dit nummer past daar zeker uh, in, in deze periode, denk ik. Ja. ja, nou laten we dan maar even gaan luisteren naar uh, het uh, nummer You are Invincible van Donata. Dankjewel voor het gesprek. Dankjewel. and i keep letting you in but i can never trust your kiss again and you know Could you stop Nog even muziek uit dit dorp vandaan. Deze dame heet Wendy Moore. Relapse. Bittere malen al uh, gedraaid hier uh, bij de Zandvooster Radio. Is het uh, wel niet uh, in dit gedeelte van de dag, dan is het wel in de ochtenduren. Want uh, ook daar uh, komt hij nog wel eens uh, regelmatig voorbij. Zeker als ik aan het roeren uh, zit, dan draai ik hem nog wel eens. En uh, je, je zou bijna zeggen, uh, we moeten onze lokalen uh, supporten. En dat doen we dan ook. Uh, daarvoor hoorde je You Are Invincible van Donata. En uh, ze is weer terug van weg geweest. Nu helemaal met een, uh, ja, een eigen nummer. Uh, min of meer. Uh, zo dadelijk gaan wij uh, ook kijken of we kunnen praten met uh, de leden, een van de leden van uh, Dox. Called Kitty. Gert-Jan uh, Travers gaan wij straks uh, bellen voor hun album Lotus Land. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst eventjes wat anders doen. Ook één uh, band die zich opgegeven heeft... voor de Rotterdamse dakdagen. Ooit onder een andere naam uh, actief geweest. Nu onder de naam Hoefs. Nummer 1, Crash.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 Heel wat bands uit Haarlem en de omgeving. Dit is er eentje hier. Penthouse en I'm Not Your Bunny Honey. En ik heb er Honey Bunny van gemaakt. Maar Joan van Penthouse die zegt... Nee, dat is toch net even wat dikje andersom. Maar goed, dat is een grishoor die, die daarop let. Hoofs, heb je daarvoor gehoord met Crash. En als ik over halem heb... Dan heb ik het ook over een competitie. Dat heette de Rob wordt Of die ooit nog vervolgd gaat worden. Dat hangt weer van zoveel dingen af. Uh, maar uh, we hebben in het verleden ook nog met een band te maken gehad. En die band die heet Dogs Called Kitty. En ik weet niet meer, Gert-Jan, goedenavond. Goedenavond. In welk jaar dat uh, geweest is, maar ik ben jullie tegengekomen. En ik meen dat ik of met jou uh, of met, uh, met Serge, of met. Uh, nou, sowieso met Kitty heb ik toegesproken, dat weet ik wel. Uh, maar ik denk... met, ons, uh, met ons allemaal. Ja, ja, maar voor, ja, ik weet het niet. Er staat me iets van bij dat ik uh, gewoon met die microfoon uh, in mijn handen... ...gewoon jullie alle vier geloof ik tegelijk uh, lopen interviewen. Dat, ja, dat... Nee, ik denk dat dat uh, 2018, denk ik. Ja, ja. Kijk, en uh, toen jullie op een gegeven moment reageerden... ...ja, uh, die, die naam die blijft uh, toch wel in mijn geheugen uh, staan hoor. Want die bands die in die Rob Angdown wordt, uh, hebben gezeten... Die, ...die vergeet ik niet zo snel. En uh, jullie dus ook niet. Nou, <laughs> dus uh, in dat, dat opzicht uh, uh, is het alleen maar uh, fijn. Maar ik weet wel uit het uh, verleden... Uh, toen PP Fisher jullie op een gegeven moment ook introduceerde... een band die vroeger koffers maakte... maar nu bezig zijn met eigen materiaal. Jullie waren ooit uh, met koffers bezig. Dat weet ik wel. Uh, ja, ja, dat was eigenlijk... Uh, het, het, het, het, mijn andere bandleden, die, die, die, die hadden al een band. Die speelden koffers, ja, uh, waren ze vooral ja, bezig. Ja. En op een gegeven moment ben, ben ik erbij gekomen en daar zijn we een beetje mee gestart van ja, kunnen we iets met dat oude werk doen? En ja. op een gegeven moment uh, sloeg het roer uh, ja, nogal om en zijn we onze eigen, onze, onze eigen muziek uh, gaan maken. Ja. Eigenlijk totaal andere nummers met, uh, ja, met een heleboel verschillende stijlen. Dus, uh, uh, ja, ja. Dat, dat is wel te merken, want ik heb uh, Lotusland uh, um, deze dagen een beetje aflopen uh, luisteren. Daar zijn jullie wel uh, redelijk in geslaagd om uh, een uh, Indie-geluid uh, uh, voor de dag uh, aan de dag uh, te brengen. moet ik goed zeggen. Aan de dag brengen. Ja. Dankjewel. Ja. ja. Want uh, Indie is uh, toch wel uh, waar jullie het uh, beste in thuis voelen, denk ik. Ik denk als je er een, een stickertje op wil plakken... Dat je, ja, mensen uh, willen dat altijd, maar goed. Uh, ja, ja, ja. Dat, was, uh, dat was trouwens bij Rob Akda ook een van de punten. Dat ze niet zo goed wisten wat voor stickers ze erop moesten plakken. <laughs> ja. En dat uh, was voor ons eigenlijk nog wel een compliment. Dat, ja. Uh, yeah, dat juist die sticker er eigenlijk niet zo goed op kan. Maar met pop zit je heel groot. Ja, dat is een beetje breed omvatten, denk ik. Maar goed, dat is het ook wel. Omschrijf het eens, Lotusland. Lotusland, ja. Lotusland, letterlijk is het land van der lekkernijen. Alles wat... Ik denk aan die koekjes. Ja, bijvoorbeeld. Nou, zo zit het album eigenlijk ook een beetje in elkaar. Ja. van alles wat lekkers. We springen inderdaad een beetje van de hak op de tak qua stijlen. Ja. En uh, gelukkig uh, is het volgens mij wel gelukt om daar toch een soort eenheid in te brengen. Mm. En ja, uh, we hopen dat er voor iedereen iets lekkers in de koekjespot zit. Maar ja. ja. ja. is, is, dat, is dat een beetje ook uh, bewust de, de titel van het album, Lotus Leend? Uh, nou ja, dat komt er eigenlijk wel op, op neer... dat het de meest, uh, de meest pakkende titel was... van alle liedjes die we, die we erop hadden staan. Ja. Die ook wel een beetje de lading covert van wat er op het album staat. Ja. ja, Hoe is het eigenlijk met deze tijd? Want uh, ja, de Rob Acktauwen hebben we al uh, ruim achter ons. 2018, ja. uh, zei je al. Ja, dan, dan denk ik... er moet toch wel uh, in die tussentijd... ook wel het nodige gebeurd zijn. Als het, ja, inderdaad. We, ja. we zijn met een hele hoop dingen bezig. Onder andere uh, nou ja, het, het album zelf maken... Uh -huh. Uh, ja, vanuit een eigen productie is dat uh, neemt dat gewoon tijd in beslag ja. en, uh, en mogen we heel blij zijn dat we met een studio uh, Sound hebben kunnen samenwerken waar we ja, gewoon heel veel tijd hebben kunnen, kunnen doorbrengen ja. en uh, uiteindelijk dit album erop hebben, uh, op hebben kunnen zetten en ja, daarnaast uh, de, zijn we met een website bezig en er uh, is er zelf nog een klein videoclipje geschoten. Wat ook heel erg leuk wordt. Hm. En natuurlijk, uh, ja, als we het album uit wilden uh, brengen. wilden we wel ook een lekker optreden neer kunnen zetten. Ja. Dat houdt ook in naast het album. ook nog uh, nou ja, zeker uh, dik 10, 12 andere nummers kunnen spelen. Ja. Die ook lekker zijn. Dus ja. Dat je ook uh, goed voor de dag komt. Uh, komt. Ja, uh, nou weet ik ook uh, dat jullie uh, al wat langer rondlopen. Want uh, als ik uh, kijk naar het leeftijdsgemiddelde van de Rob daar wordt. Daar zaten jullie ver boven, nou ja ver boven, daar zaten jullie redelijk boven uh, in, in, dat, in dat opzicht. Ja, is ja. Dat, uh, dat, hoeft, dat hoeft geen, uh, geen uh, nadeel te zijn vind ik. Daar zijn jullie ook het ja, ja, vind ik. Uh, ja, daar kwamen we ook een beetje achter toen we eigenlijk begonnen met Dorskot uh, Kitty dat hm. we, dat we ja, met de stijlen eigenlijk alles wel een beetje konden doen wat we wilden. Hm. Dat was uh, ja toch dat je allemaal al best wel lang een instrument vasthoudt. Hm. We zijn bijna allemaal begonnen als kind met een instrument. Hm. Ja, en dat, uh, dat, dat zie je dan als je wat ouder bent, dat je een hele hoop dingen uh, kan maken. Ja. En, uh, uh, ja. en het ook allemaal leuk vindt om dat te doen. Want dat is natuurlijk ook met een ja. baan. We moeten het natuurlijk wel uh, heel vereens zijn dat je zoveel verschillende dingen uh, ja. maakt. Uh, zit er ook uh, spelplezier uh, bij jullie uh, erin? Uh, het moet haast wel, want anders uh, zou je ja. dit niet, uh, niet kunnen volhouden denk ik. Ja, is ook een van de redenen waarom we eigenlijk analoog hebben opgenomen. Hm. Dat je toch een beetje daardoor... Ja, analoog ligt niet als je opneemt. Dat is heel, uh, heel direct. Ja. En komt toch heel dichtbij wat je live doet. En ja. dat is toch wat we een beetje vast wilden leggen, uh, wat, we, wat we live ook doen. Ja. En ja, in sommige liedjes is dat denk ik heel mooi uh, naar voren gekomen. Dus... Ja. Uh, uh, uh, wat, wat is dan een liedje... wat uh, uh, heel goed uh, naar voren is uh, gekomen? Noem er eens een. Wa waarin je dat heel goed kan horen? Ja? Nou, yes Song is er, is er daar een van. Maar ik denk dat... Nou ja, Me and Just Great is ook een, een, een nummer wat... Uh, ja... Uh, uh, eigenlijk uh, als we hem live spelen... dan heeft hij dezelfde lading als op het album. En dat uh. is toch een beetje wat we, wat we wilden brengen. Uh, Oké. Okay. Uh, dan uh, is er nog één vraag... met de afronding van dit gesprek. Want zingende drubbers, dan denk ik aan Don Henley, Phil Collins. Jij bent er ook eentje. Ja, klopt. Ja, dat, is, dat, is, dat zie je ook niet vaak mee. Nee. Eigenlijk uh, ja. uh, uh, heel per ongeluk zo gegroeid. Ja. Uh, ja, ik, uh, ik ben eigenlijk begonnen met, met, nou ja, met alle andere bandleden met, ja, met gewoon drummen. Ja. En daarbij ging ik zingen. En uh, ja, gelukkig hebben de anderen ruimte kunnen geven om zang zangdingen te kunnen doen ja. en ja dat moet je net treffen en gelukkig met uh, met met Kitty klinkt het uh, ja hoe zeg je dat het klikt qua qua zang ja dus ja. dat is uh, ja dat is gewoon hartstikke tof zou ik een heel duur woord gebruiken symbiose ja, ja. hm. ja <lacht> ja. Okay. ja zou ik ja je zegt hm. ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja oké okay. het is een, uh, goe, een goed uh, span eigenlijk uh, jij met, uh, met Kitty samen ja, dat, is, dat, dat hopen we, ja. Ja. Zullen we dan maar even een van die nummers die jij zo uh, naar voren hebt uh, gehaald. Dan zullen we Jesse's Song maar er even bij pakken. En dan zullen we die even draaien van Lotus die, Land. Goed, ik ben, goed, ik ben uh, super dat jullie er uh, aandacht aan besteden. Helemaal gek. Dus die gaan we nu horen. Dit is Doc's Cold Kitty van het album Lotus Land, Jesse's Song. On my shoulders my lady I'm in all way too deep Tell me Would you care about it If I wasn't strong enough My girl See me crawling on the knees Say, say Please my dear help me I'm waiting in. But she said.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 Bye, -bye.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 The night falls on the town. Right before the light dies, the night falls on the town. Het nummer bezinkt een tragisch ongeval, wat zich hier in Zandvoort heeft afgespeeld. Het gaat over een uh, Zambiaans meisje wat uh, met een Duits gastgezin hier uh, naar Nederland uh, is gekomen. Die had uh, nooit in haar uh, leven zee gezien en dat vond ze zo leuk dat ze in zee stapte. En dat werd ook gelijk meteen haar noodlot, want ze kwam in een muit en uh, ze heeft het uh, niet na kunnen vertellen. En dat greep uh, Ruud Houding zo aan... dat hij op een gegeven moment daar een nummer over heeft uh, geschreven. En uh, hij heeft het contrast eigenlijk uh, geschilderd... met een vermist meisje op zee. En eigenlijk het uh, leven van alle dag hier in deze badplaats. Dat uh, is eigenlijk het contrast van Night Falls on the Town. En uh, dat nummer dat is uh, terug te vinden op uh, Erasing Mountains... Een album wat hij in 2017 heeft uitgebracht. Uh, en hij heeft hem ook hier uh, live laten horen. In deze studio. Uh, dat heeft hij uh, vorig jaar nog uh, gedaan. Uh, toen hadden we de Zandvoerse Muziekweek. Kan ik me nog herinneren. Met uh, Wendy Moore, Bas Romein en met Ruud Hauweling. En uh, dat gaat uh, voor een deel weer terugkomen. Want op de 30e juli komt. En dat is een heel leuk bruggetje. Naar de afsluiter voor vanavond. Operation Hurricane. Want uh, niemand minder dan... Jurjaan Körpershoek. Hij gaat... Uh, gaat uh, wacht even, dat ga ik nog een keer overdoen. Want ik heb hem uh, te snel ingestart. Ja, dan moet ik opschieten. Want anders uh, gaat hij half dwars door het uh, nieuws heen. En uh, de, de tijd loopt al terug. Uh, dus uh, dan moet ik eventjes zo. Heel snel. En uh, daar komt uh, de Operation Hurricane met uh, nog een keer Undefined. 30 juli. Schrijf het die agenda. Dan uh, zal Jurjaan Körpershoek hier uh, zijn. Om ook het een en ander te laten horen. Maar dan klinken deze nummers lang niet zo stevig als die nu doen. Undefined. Ik zeg veel plezier straks met Nashville Radio. En tot volgende week. Dag.